Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Schiphol komt met een zak geld om ervoor te zorgen dat reizigers tevreden rondlopen op de luchthaven. 6 miljard euro wordt er geïnvesteerd, onder meer om te voorkomen dat het een bende wordt. Een tijd geleden zorgden softwareproblemen nog voor een chaos op Schiphol... en er waren problemen bij de bedrijven die koffers in- en uitladen. Dat zegt Ruben Eg van onze economieredactie. Nou, en daarom zegt Schiphol dat ze onder meer de bagageafhandeling onder handen willen gaan nemen. Er moet zelfs een Nieuwe ook nog bijkomen. Maar verder zijn ook de klimaatinstallaties, de roltrappen... de vliegtuigopstelplaatsen, dus de plekken waar die vliegtuigen moeten parkeren... de taxibanen, dat is allemaal aan groot onderhoud of vernieuwing toe. Dat moet de komende vijf jaar allemaal worden aangepakt. Amsterdamse universiteiten nemen maatregelen... om Joodse en Israëlische studenten en medewerkers te beveiligen. Het parool schrijft dat de Unies verwachten... dat er binnenkort weer demonstraties tegen de oorlog in Gaza komen... Bij sommige evenementen van de UvA kom je er niet in zonder QR-code... en moet je je jas en tas vooraf afgeven. De VU wil niet zeggen welke maatregelen zij nemen. Kinderen die naar de opvang gaan zijn minder druk, minder onaangepast... en hebben minder last van depressieve gevoelens en angsten. Dat blijkt uit een groot onderzoek onder meer dan 80.000 kinderen. Deze hoogleraar heeft het onderzoek gelezen. We zien dat een heleboel kinderen minder teruggetrokken zijn, minder verlegen zijn... Ze gaan mee in de groep, ze hebben leren spelen, en samen spelen, samen delen, zeg maar. De positieve effecten zijn tot het einde van de basisschooltijd bij kinderen te zien. Het is een goede dag voor sportfans die bij de goksites een paar euro hebben ingezet op botik van de zandschulp. De tennisser heeft vannacht gestunt op de US Open. In de tweede ronde schakelde hij een van de favorieten uit, Carlos Alcaraz. Na afloop was van de zandschulp super rustig. Ja, eigenlijk nog uh, een beetje... Uh... Beetje zoeken naar woorden eigenlijk. Uh, ik besef het nog niet helemaal. Uh, ja, voor mij voelde het als een uh, ongelooflijk goede wedstrijd van mijn kant. Uh, ja, emotioneel heel stabiel. Uh, tennis is heel stabiel. Uh, ja, ik denk dat ik vooral heel stabiel was. Zaterdag is een volgende pot tegen de Brit Jack Draper. Dan krijg je het weer nog. In het zuiden en oosten trekken er wolken over en kan er vandaag een buitje vallen. In de rest van het land is het droog en is er ook meer zon. Het wordt rond de 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWW. Zes kilometer langzaam rijden op de A10-koemplein richting Amstel. Tussen Amsterdam-Bos en Lommer in Amsterdam-Oud-Zuid. Nog geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWW-verkeersinformatie. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.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 En wat is die keuze? Hartstikke goedemorgen allemaal in Zandvoort en omstreken en ver daarbuiten. Geweldig dat jullie weer hebben... Oh, sorry. Goedemorgen ook namens mij. Ja. En vandaag zonder Hanny. Ja, vandaag zonder Hanny, maar uh, Bep en ik kunnen het best met z'n tweeën. Dus ja, helaas het uh, leuke verhaal wat uh, Hanny altijd brengt in het tweede uur, moeten we vandaag missen. Maar dat krijgt u natuurlijk over twee weken weer op een prachtig bordje voorgeschoteld. Uh, welkom bij Even Geen Rust aan de Kust. Fijn dat jullie hebben afgestemd. We gaan er weer een paar mooie uurtjes van maken. Met uh, veel lekkere muziek, maar vooral veel gezellige gasten. En zeker niet in de laatste plaats interessante gasten. Uh, jonge gasten ook. Uh, de tweede ietsje ouder, maar daar gaan we straks veel meer over vertellen. We gaan weer starten met een damesnummer. Zoals u van ons gewend bent en vandaag hebben we gekozen voor uh, Chris de Burk en hij zingt het, het nummer The Lady in Red. En daarna komen we bij u terug met uh, twee uh, prachtige mannen die hier alvast aan tafel zitten en te en... zien op de webcam, hè? Te zien op de webcam. Ja, hoe zeker. Het ja. Dan is. ja, ja. <laughs> Volg ons dan op uh, www.zfm-live.nl. We gaan nu eerst starten met het nummer The Lady in red. Lady in Red. Prachtig nummer. Mooi om mee te beginnen. En we gaan gezellig verder met dit programma. En um, we gaan eens even uh, een praatje maken. Of tenminste, Pep ja. gaat gezellig een praatje maken met uh, Jason Mettes die hier in de studio aanwezig is. En uh, Jason, ja, waarom hebben we je uitgenodigd? Uh, je bent een heel bijzonder basketbaltalent uit Zandvoort. En naast Jason zit zijn vroegere Zandvoortse coach Robert Tempierik. Mij niet geheel onbekend. Dat zult u <laughs> begrijpen. Um, maar uh, zij zullen straks van alles gaan vertellen hoe het is, hoe je zover komt... en uh, wat er allemaal gebeurt in het leven van Jason Beb, Ik geef het woord aan jou. Ja, nou ja, na de, de, de heerlijke gekte van de Grand Prix... waar waanzinnig veel geld in omgaat... Na het start van het voetbalseizoen waar iedereen weer zit... moeten we toch eens even een sport naar voren trekken. Basketbal. En wat helemaal uh, zeer trotsmakend voor ons dorp is... is dat Jason Mattes uit Zandvoort komt... en een basketbaltalent is, zoals Dolly daarnet zei. Dat is ontdekt door jouw coach, Robert. Jij, troon, jij trainde een groep jongelui en jij zag... Uh, dat klopt inderdaad. Uh, ik traine een aantal jaar geleden, nu vier jaar geleden is ondertussen al, train ik de onder12 bij uh, de basisclub hier in de Zandvoort. Basisclub The Lions. Uh, een van de spelers uh, was Jason. En uh, ja. Jason is uh, super gemotiveerd, en dat was hij toen ook. Uh, heel goed te coachen, heel goed te trainen. Hij heeft ook nog aanleg ervoor. Ja, dus dat was eigenlijk een. Uh, een soort optelsom dat uh, op het moment dat wij Jason op het um, veld hadden staan... als we achter hem um, stonden, dan kwam hij in het um, veld. En dan stonden we binnen no time stonden we opeens weer voor. Ja, dat was eigenlijk wel een teken voor ons dat hij voor een breedte sportclub... als wij hier hebben in um, Zandvoort... dat hij misschien uh, toch ook verder zou kunnen kijken voor topsport. Te gek. Ja, dat was best wel snel. Te Jason die. is nu, uh, ik mag wel zeggen, pas 14 jaar. Ja. En... Um... Jij bent toen door, door Robert, zoals hij al zegt, gecoacht. En je bent naar een andere club gegaan waar je beter kon groeien. Naar, naar wie ben je toegegaan? Ik ben naar Triple Threat in Haarlem gegaan. Doe even je microfoon een beetje voor je mond. Want dat willen de mensen allemaal horen. En toen, toen ben je Zandvoort, ben je ook je coach verloren? Of hoe ging dat verder? Ja, dus ik kreeg een nieuwe coach daar. Ja? Robert bleef bij de Lions. Oké. Okay. Toen was mijn coach Jeff, dat was de coach van Triple Threat daar. En hoe ging het? Ja, ging goed. Het was even wennen met een heel nieuw team, ander niveau. ja Maar ik kon wel gewoon goed meedraaien. Hoe ziet dat eruit, Jezus? Hoe vaak per week moet je bijvoorbeeld trainen voor zo'n sport? Uh, toen ik daar net aankwam, moest ik drie keer per week, of misschien wel vier keer per week trainen. En dan heb ik nog een wedstrijd. En dan moest je naar Haarlem? Ja. Dus had je ook de support van de, van de moeder nodig die hier zit ja. te lachen? Ja. Maar hoe gaat het nu? Ja, nu gaat het al beter. Uh, al beter? Ja, ik heb nu... Je joh. bent kritisch. Ja. Ik heb nu drie keer per week training, ook ja. in de ochtend. Jo. Dus, en soms in de weekend ook nog een keertje. En dan ook nog een wedstrijd. Dus ik ga heel snel beter worden. Dat moet je wel heel graag willen. Ja. Ja, je houdt heel veel van de sport. Ja, net... Hoe kom je toe om basketbal te kiezen? Nou, ik wil eerst voetbal spelen. Mm -hmm. Alleen ik was zeg maar, al langer dan iedereen in mijn klas. Dus mijn familie zei van ja, je bent lang, ga ik basketbal. Ja. Dus. Dicht, dicht bij die uh, korf, bij uh, dat ja. net. <laughs> zeg ik. En Jason, uh, je bent dit jaar geselecteerd. Ik heb natuurlijk wat informatie gekregen voor een team U15. En ze hebben wedstrijden gespeeld in Valencia. En jij was in Valencia? Ja. Hoe was dat? Nou, het was een hartstikke leuke ervaring. Tegen hele goede teams gespeeld ook. Ja? Ja, volgens mij tegen Spanje, Litouwen, Engeland. Waar er gewoon echt goede mensen bij zaten, hoog niveau. En hoe voelt dat? Ja, het was heel leuk om mee te doen. Ben je gaan. nerveus voor een wedstrijd? Nou, soms wel. Ik bedoel, als ik een tijdje geen wedstrijd heb gehad, is het wel weer even wennen. Een mm -hmm. beetje nerveus. Of als het een hele belangrijke wedstrijd is. Ik, ik, ik las dat, uh, ik heb even ingelezen, de sport bestaat sinds 1891, dat kan jou uit schelen. Maar ik las dat mannen en vrouwen die sport allebei beoefenen. Er waren ook altijd meteen vrouwenteams. Jullie spelen niet samen, niet mannen en vrouwen in één team. Nee. Zo is het nog niet. Nee, oké. Okay. Uh, nou, je bent dus uh, jij bent naar uh, Madrid geweest, naar, of naar Spanje geweest, Valencia. En hoe gaat het nu verder? Wat zijn nou de reisplannen? Uh, nu blijf ik gewoon nog een jaartje in Nederland. Gewoon bij Triple Tres nog spelen. En dan hopelijk volgend jaar kan ik uh, naar Spanje toe. En dat klinkt alsof je er dan blijft? Ja, maar als het goed gaat hopelijk wel. Jo, dan ben je 15 jaar en dan ga je in Spanje wonen. Spelen. Ja. Is dat dan, kun je van basketbal ook een beroep maken? Van voetbal weten we, er zit veel geld achter. En is dat met basketbal ook zo? Ja, bijvoorbeeld als je in de NBA speelt, verdien je gewoon miljoenen per zoveel tijd, zeg maar. Dus ik kan gewoon een beroep mee maken. En ik zie dat je daar heel rustig <lacht> bij blijft kijken, want het gaat jou om het spel. Ja. Ik heb al even met Robert voorgesproken, je zei het al, NBA, dat is de. Uh, uh, de je hebt, je hebt, heb ik begrepen, de FIBA en de NBA, ik zei NBA, en dat zijn ja. twee verschillende benaderingen van deze sport. De ene komt zuiver uit Amerika, de andere is internationale. Dat klopt, ja, als je kijkt naar de NBA, dat is in de, dus de basisbond in de Verenigde Staten. Ja. Het basenbalspel is daar gericht voornamelijk op aanval, op scoren, op aantrekkelijk basenbond voor het publiek. Ja. Uh, in Europa uh, is de baasverbond de FIBA. Uh, en de FIBA die is meer ingezet op de verdediging. Okay. Dus, uh, het, dus het ziet voor de kenners ziet het er net iets anders uit. Uh, dan heb je nog wat andere details die ook net wat anders zijn. Uh, ja, dus dat zijn twee aparte bonden. Um, ze werken wel samen natuurlijk. Maar dan ze wel ja. een klein deeltje hebben ze hun eigen regels. Ja, ja, ja, ja. ja. en dat is ook een beetje ja, landgebonden... ...omgevingsgebonden, wat de mensen willen zien. Want in Amerika is het een hele grote sport. Een hele grote sport. Het is eigenlijk um, vergelijkbaar met um, zoals wij voetbal zien. Ja. Uh, zo zien ze daar, basketbal. Uh, voetbal is daar bij de, bij, de, bij, de, bij, de, bij de dames weer hartstikke groot. Maar bij de mannen is het gewoon iets kleiner. Oké. Okay. Ja. Bij de dames, ja. Dat is dan weer de nieuwe, de nieuwe sensatie. Um... Je had het over gaan naar Spanje. Daar ga je dan ook door met school. Want waar zit je nu op school? Ik zit nu bij het Menno College in Oké. Okay. En daar word je ook in de gelegenheid gesteld om door te gaan met je... want je kon je zeggen dat je ook op ochtenden moet trainen. Ja. En dat is bij het Menno College ingebed. Jij kunt daar en trainen oh. en studeren. Ja. Oké. Okay. Heb je die school daarvoor gekozen? Is dat... Ja, het werd door zeg maar gekozen een beetje. Van okay. Als je goed naar die school gaat heb je sportbegeleiders die helpen je dan heel erg dat je in de ochtend soms één lesje later kan komen waardoor je de hele training kan doen wel belangrijk hè ja wat voor trainingen doe je hardlopen springen krachttraining vertel eens uh, in de ochtend doen we meestal één uurtje krachttraining en dan een uurtje gewoon basketballen en in de middag is het ook gewoon basketball zeg net als bij voetbal hebben mensen plekken in zo'n team ja. het zijn heb ik begrepen zeven spelers wat voor plek heb jij daarin ik heb een small forward. En dat is dat je vooraan staat... en ja. dat je die bal... gewoon naar de, goed naar de basket kan gaan... en goed kan schieten. Eigenlijk je kan je zeg maar alles. Dus als jij op ja. die plek uh, je bevindt... Ja? dan kan je n van afstand... Die bal erin schieten. Ja. Maar je kan ook onder het bord nog je belangrijk maken. Dus dat is eigenlijk een positie. Uh, er zijn er vijf uh, tegelijk op het uh, veld. Ja. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste posities die je hebt op het uh, veld. Ja. Omdat je op alle plekken moet je kunnen helpen. Dus, dus dus moet je één kunnen dribbelen, pasen, schieten en onder het bord. Dat is geweldig. Ja. Het is ontzettend indrukwekkend. en ja Hartstikke leuk om een Zandvoorts talent hier te hebben. Wij zijn natuurlijk hartstikke chauvinistisch in dit dorp. Het moet uit Zandvoort komen. Maar dan gaan we je verliezen aan Spanje. Ja. Is daar gewoon veel meer mogelijkheid voor basketbal? Ja, ik denk dat Spanje wel een van de grote basketballanden ook is. Ja. Dus daar is gewoon talent voor beter. Ze spelen sneller, betere coaches. Werkelijk. Ja. En dat heb jij nu al een beetje kunnen proeven. Want je was er. Hoe lang was je in Spanje nu? Ik was eerst een weekje met het Nederlands team in Spanje. Ja. En ik ben net terug van Spanje voor een weekje weer. Dus twee weken. En deze week heb je jezelf georiënteerd wat er zo al te doen is? Of? Ja. Oké. Okay. Ik had gewoon een kampje daar met allemaal trainingen twee keer per dag. Dus kon ik een beetje kijken hoe het daar is. Het is je leven. Ja. Hartstikke mooi om te horen. Voor jou ook uh, bijzonder, Robert. Dat Absoluut. je talenten ertussen uitpikt en dat hij dan zo omhoog komen. Absoluut. Uh, ik vind het zelf erg belangrijk dat als jij een talent hebt in je team, en als ze niet meer kunnen doorontwikkelen, of als ze te goed zijn voor een breed sportteam, zoals dat we hier hebben in het dorp, om ze dan te begeleiden naar een plek waar ze die topsport kunnen uitoefenen. Uh, zoals net ook werd aangegeven door jou. Uh, topsport kan je alleen maar doen als alle uh, omliggende factoren ook ja, kloppen. Dus school. ouders moeten helpen. Ja. Uh, het, uh, Mendel is een topsportschool. Uh, uh, dus uh, okay. Die werken ook op het gebied van voetbal, hockey, uh, judo. Ook met heel veel uh, sportorganisaties samen. Dus als je een kind hebt met een topsportambitie uh, en ja. ook het talent en alles klopt. Dan is het Mendel vaak de school om dan... Uh, uh, daar je kinderen toe te doen. Omdat ja. ze daar ook echt op ingesteld zijn. Ja. Maar dat is inderdaad super bijzonder. En uh, het is ook gewoon leuk dat hij het nog steeds hartstikke leuk vindt. En ik moet nog even erbij um, vermelden dat hij vindt basepal zo leuk, dat toen hij bij Triple Vat zat in zijn eerste jaar, en daar dus drie keer trainen, en echt moest wennen aan dus die andere cultuur. Yeah. Uh, toen kwam hij mij nog elke week helpen met het basepalteam training geven. Dus toen werd hij mijn assistent-trainer-coach. En ah. toen werden we ook weer kampioen met hem als assistent-coach. Kijk, wow. even. Uh, dus, Kijk even. Ja, Dus dat is gewoon uh, de passie die hij heeft voor basbal. Dat hij ook, uh. daar kwam hij gewoon elke maandagmiddag kwam hij weer uit zijn eigen training snel naar mij toe. Is wel nodig, met hè? De training. Die bezieldheid moet er ook zijn. Hoe oud was je toen je begon? Uh, acht jaar of negen. negen. Dus je bent nu zeg maar vijf jaar bezig. En je gaat als een spier. Ja, Waanzinnig. Wat is je toekomstdroom? Uh, M.J. natuurlijk. Het hoogste niveau. Het hoogste niveau. Ja. En het land? Want je bent ook al in Amerika geweest begrijp ja. ik. Maar het lijkt alsof Spanje je heeft geraakt. Ja. Oké. Okay. En nog een beetje dicht bij huis ook. Ja, twee uurtjes vliegen, dus het is makkelijk om heen en weer te gaan. Ja, oké. Okay. Dat is ook wel belangrijk. Moeder zit te stralen. Um, dit was een talent voor jou en kon, jullie hebben nog steeds een goede band, begrijp ik. Ja. Je bent niet mee geweest in Spanje. Ik ben helaas niet mee geweest. Maar je bent uh, hier zo mooi bruin ooit. geworden. Ik ben hier zo mooi bruin geworden, ja. Nee, dat klopt. Ja. Nee, uh, nee, absoluut. Nee, uh, uh, ik ben niet uh, mee geweest, maar uh, dat komt misschien ooit nog, ja. Ja, leuk. ja tuurlijk. coach Jij, jij coach nog steeds? Want hij heeft je nog geholpen? Hoe zie ik jouw oh, huidige uh, bezigheid eruit? Ik ben eigenlijk twee jaar geleden gestopt als trainer coach in Zandvoort. Ja. Het komt ook vanwege mijn werk uh, en mijn privéleven dat ik het even niet zo makkelijk kan combineren. Oké. Okay. Uh, zoals ik al aangaf, uh, hier in het dorp hebben we geen topsport, maar breedte uh, sport. Dus dat betekent ook dat er geen conversatie over staat. En ik kan gewoon even niet het meer nee. combineren met werk en met nee. mijn privéleven. Uh, dus ik heb ervoor gekozen om het even niet te gaan doen, maar uh, ik hoop in de toekomst natuurlijk wel weer een team te gaan trainen, coachen. Als ik het juist zo niet. hoor, is er nog wat te doen, denk ik. Hè? Dat, dat, hier bestaat het alleen maar uit vrijwilligers? Ja, nee, dat klopt. Het is in um, Zandvoort zijn het uh, vrijwilligers die eigenlijk uh, de teams trainen, coachen. Ja. Uh, dus het is eigenlijk gewoon ingericht op uh, breedte sport, gewoon voor het plezier. En dat is ook hartstikke goed, en daar is niks mis mee, want dat is het allerbelangrijkste in basketbal, dat je gewoon plezier hebt. Absoluut. Um, <kijf> Maar. maar als je natuurlijk jouw talent hebt voor topsport, ja, dan moet je ze of uh, faciliteren zodat dus ze ook die topsport kunnen bedrijven bij de club. Ja. En als het niet gaat, dan is het dus uh, je taak om ze naar een plek te begeleiden waar ze het wel kunnen doen. En dat heb jij gedaan? En dat heb ik gedaan. En dat heb ik niet alleen voor Jay's gedaan, maar ook nog voor een aantal andere talenten. Uh, met een paar talenten hebben we ook aangeboden bijvoorbeeld dus dat ik ze ook kan begeleiden. Um, maar niet altijd alle factoren zoals uh, thuis, uh, dus die meewerkt, uh, of dus ja, dus het kan soms niet altijd, want het is inderdaad, je moet dus wel drie keer per week moet een kind uh, naar, naar een andere plek toe. Dat kan of ja. bij Triple Freds, ja. of bij BV Hoofddorp, of bij uh, een club in uh, Zwanenburg die ook een um, goed basissepad heeft op topsportniveau. Uh, ja, dus dat moet, alles moet meewerken en dat kan gewoon niet altijd. Nee, dat maar. is er gewoon niet altijd. Nee, nee. En voor jou wel. Ja. Dus het gaat een reusachtige toekomst worden. Het is al een heel fijn heden, begrijp ik. We gaan even onderbreken. Sorry, sorry, sorry. Ik ga een, uh, een, even een muziekje opzetten. En dan gaan we uh, heel spannend contact, contact zoeken met uh, Lexi Ketman. Ook uh, van de, een van de kids die uh, ooit bij de Lions gespeeld heeft. Ze is uh, op dit moment uh, in het buitenland. Okay. Dus we gaan haar even bellen straks. En dan uh, mag je met haar ook gezellig even een gesprek no. voeren. We gaan nu luisteren naar Matt Simons. Simons bedoel ik. Uh, catch and Release. There's a place I go to Where no one knows me It's not lonely It's a necessary thing It's a place I made up Find out what I made up The nights I've stayed up Counting stars and fighting sleep Let it wash over me I'm ready to lose my feet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 Everybody got the reason, everybody got the weight. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember our love. Da da da da da da da da da da dum da da da da da dum da da da ja, ja, ja, ja. En dit was dan catch en release. En uh, ondertussen uh, hebben we Erwin Ketman aan de telefoon. Uh, we hadden graag even een gesprek gehad met Lexi. Maar Lexi, uh, heb ik gehoord, die is, uh, is gisteren wezen varen. En hij krijgt hem met geen mogelijkheid wakker. Die is in uh, andere sferen. <laughs> en uh, uh, dus, nou heeft uh, vader Erwin gezegd: ik, uh, ik doe wel even een kletspraatje. Je hebt alleen niet zo heel lang tijd, Beb. Dus we kunnen niet heel uitgebreid. Maar we zijn natuurlijk wel heel benieuwd om te horen. Uh, hoe Lexi zover is gekomen en hoe het met Lexi is en wat ze doet. Ja. Oké, okay, Beb. Goedemorgen Erwin, fijn dat je eventjes met ons wilt spreken. Tegenover ja, ja. mij zit Robert en Pierik, de man die Lexi uit het team heeft geselecteerd... en zag dat dit een groot talent was... Dat is, dat is correct. Goedemorgen allemaal. Ja. Want uh, de Diaz van van het buitenland. Uh, ja, sorry even van Lexie. Lexie ligt uh, te slapen met geen mogelijkheid wakker te krijgen. En als ik hem wakker maak, is er Nou, daar heb je niks aan op de radio. Nee. <laughs> maar, uh, ja, wij zijn uh, Robert heel erg dankbaar dat hij, uh, dat hij Lexie eruit heeft gepikt. Hij zag ja. gelijk al dat het een groot talent, of tenminste een groot talent, een talent is. Waar veel ja, ja, ja. mogelijkheden uh, bij waren. En uh, ze heeft... Uh, uh, bij Lions altijd met plezier gespeeld maar uh, de, vanwege de groei en de snelheid van de groei was het beter dat zij naar een wat grotere club uh, zou gaan, dat is uh, Hoofddorp geworden waar de lieve triple threat gaat mm -hmm. maar dat is te, qua afstand voor uh, ons niet te combineren omdat wij in Aalsmeer wonen op dit ogenblik en, uh, dus ze zit bij Hofdorp en ze speelt, uh, heeft ze vorig jaar met succes. Ze kwam als slechtste binnen en ze werd de beste van het team. Uh, dragende kracht. En uh, ze speelt dit jaar onder de 16-1. En dat is landelijk Eredivisie. Kijk, kijk. Dus dat is hartstikke leuk. Het nadeel is dat we het hele land door moeten. Want het, uh, elk weekend is je dan. Maar goed, het maakt niet uit, want het is voor haar. Oké, okay, het is voor haar en het is natuurlijk ook voor jullie. Want ik kan me zo voorstellen ja. dat je als ouder dan ook wel heel erg trots bent op zo'n kind. Zegt hij, Robert heeft er sjoeg van, hè? Om dit er zo even ja, uit te lichten. Ja, ja, maar ik heb jarenlang met Robert gespeeld. En, okay. uh, ja, Robert, Robert is zelf altijd een topbasketballer. En dankzij hem zijn we vijf keer achter elkaar kampioen geworden. Ongeslagen. Nee. allemaal als mede dankzij hem. Niet, nee. naar mij, niet door mij, maar door hem. <laughs> En uh, ja, Lexie is gaan basketballen, want dat was ook de vraag volgens mij, omdat ik natuurlijk al uh, weet ik al 40 50 jaar, als het niet langer is, basketbal. Ja. En uh, ik ben toen naar live gegaan, uh, 20 jaar geleden. Toen hebben we een soort veteranenteam gehad. En dat werd later opgegeven. En toen hebben we, uh, uh, ja, zijn dat uh, eigenlijk ook vrienden, want we zijn ook vrienden heel belangrijk, dat het in basketbal is, voor de derde helft. Ja. Uh, zijn hebben lekker kampioen geworden? We hebben plezier, vind ik leuk. En daardoor kwamen mijn twee kinderen ook bij. Ja. Uh, Lions terecht, Lexi en haar broer Evelyn Alleen Lexi ja, die springt er wel uit uh, qua inzet. En, uh, en, uh, zeg, dus, uh, dus Erwin, uh, Lexi heeft nu wel echt vakantie, begrijp ik. Dat ze niet wakker ja. te krijgen is. Ze is wel wakker te krijgen voor haar trainingen, neem ik aan. Ja, dat ze heeft wel gezien Het enige nadeel is dat ze uh, tien dagen geleden uh, alweer uh, hier op Ibiza heeft zij haar vinger gebroken. Dat hey, was in jas, zin, dat zwembad niet met basketbal. Want we hebben hier wel een basketbalvrouw. Dat ze elke dag moet reden van mij. Even een paar uurtjes gewoon lekker een beetje balletje gooien. Om eigenlijk zo'n beetje de conditie op peil te houden. En ja, goed. ja. Maar uh, uh, ja, de verspronging zwembad op haar broertje. En ze knakte de vinger en die is gebroken. En verschoven de ringvinker aan de linkerkant. Dat loopt niet op spalletje op ze erbij. Dus eventjes geen gebasketbal. Uh, Erwin, ik, ik, spreek, ik, heb nu met, uh, ik heb er helemaal niet veel verstand van... dus ik heb me in moeten lezen. Maar ik begrijp van Jesse dat hem ook een professionele carrière... dat hij daar eigenlijk aan aan het werk is. Bestaat dat ook in het vrouwenbasketbal? Uh, ja, dat bestaat wel. Uh, alleen ja, je wordt er niet rijk van. Dat is punt 1, maar het is wel leuk. Want... Uh, alleen het gewoon in Nederland, hoewel ik uh, een paar maanden geleden het uh, Nederlands team heb zien spelen. dat heet het geloof ik de Orange, uh, Dutch Orange of Zijder. Ik mm -hmm. heb zien spelen en ik stond verbaasd wat een hoog niveau dat geworden is. Oké. Okay. Uh, ja, want ik kan me herinneren, vroeger toen ik jong was... heb ik nog wel eens tegen het uh, Nederlands team gespeeld. Vrouwen, toen waren wij 16, 17. Nou, dat waren close wedstrijden altijd. Nou, daar hoeven we nu niet aan te beginnen. Want als we nu tegen het Nederlands team dames spelen... dan worden we gewoon opgerold. Ja, ik, en, ik sprak uh, er net even met Robert over. Uh, he, mannen, vrouwen spelen ze ook samen in een team. Dat zag ik namelijk bij de Rostoe-basketballers. Er was een vrouw in ja, het team. Ja. Maar uh, Robert die heeft me toch uitgelegd... en dat is nou eenmaal zo. Hoe wij ook willen zijn. <laughs> Zeker deze dag van de vrouwenradio. Uh, er is ja. een anatomisch verschil tussen mannen en vrouwen. Het, het is gewoon. En dat, ik denk dat dat ja. voor Robert als coach ook. <coughs> dat ja, moet je natuurlijk op participeren. Absoluut. Uh, ik denk dat als je kijkt naar topsport uh, mannen basketballers en topsport dames Dan is uh -huh. het uh, atletisch uh, vermogen. Het, uh, dat er een te groot uh, verschil in zit. Dus het is gewoon niet te compenseren voor dames. Nee. ...om op te brengen wat uh, er tegenover gezegd mannen. Ja, het wat mannen. Wat die gewoon, gewoon in hun lijf hebben. Precies. En uh, uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Maar in 98% van, de, van alle gevallen is er gewoon een te groot atletisch stand. vermogen wat te ver uit ja. elkaar ligt. Ja, oké. Okay. Ja. Is dat bij te trainen? Want ik hoorde net van Erwin dat hij toch verbaasd was over een blijkbaar gestegen niveau... Nee, ja, dat ben ik met hem eens, absoluut. Ik denk niet dat je tot hetzelfde niveau kan trainen. Nee, blijven gewoon denk het mannen niet, en vrouwen. Uh, maar goed, uh, als iemand mij tegendeel bewijst, dan vind ik dat prachtig. Nou ja, mooier. ik denk dus dat uh, het in heel veel ja, sporten is. Ja. Ik bedoel, een vrouw zal ook minder gewicht hebben dan een man. Kunnen we op ons kop gaan staan, maar we zijn anders. Precies dat, maar... Uh, als u mij het tegendeel wil bewijzen, dan vind ik dat hartstikke mooi. Nou, dat dat, wordt, dat ja? heb je het gehoord, Erwin. Okay. Erwin, uh, ja, ja. ik heb met Justin gesproken... en ik zie een hele begeesterde jongen voor mij. Ja, dat, wij, uh, dat, dat klopt. Ik, heb, ik ken Justin van, uh, van het basketbal uh, toen ik de klein was, speelde daar. En ik zei tegen iedereen dat, en dat zei Robert ook... dat wordt een gigantisch talent. Dat wordt een... Ja, dat, nou, een talent ja, dat, heeft dat al. hij al. He? <laughs> dat wel, ja, hè? Heeft... Ja, maar het is een gigantische groei. Ja, is dat voor je lexi ook? Is zij ook zo begeesterd en is het ook ja, zo haar leven? Zie je dat? Ze, ze, ze, ja, ze zegt, uh, uh, ik kan mijn leven niet voorstellen zonder basketbal. Oké, okay, nou is ze nu even uitgevallen joh, met die vinger, hè? Ja, als, uh, half september uh, moet ze weer, uh, uh, weer oké okay zijn. En dan kan ze keihard trainen en dan gaan we het land door. Half september. Robert, vraag je wat? Um, nou, um, toen ik haar in mijn team had, was het meer dat ik haar moest uh, temperen. Dus dat ik haar ja, wat klopt. minder moest laten doen. In plaats dat ik haar meer moest ja. laten doen. Omdat ze wil soms te veel want, um, Super, ja, ja. Uh, En dat is omdat ze zo uh, fanatiek. Dat ze alles, maar ook alles wil doen wat zij maar kan bedenken. En ik als coach kan natuurlijk zeggen, dit is onze koers, dit is onze tactiek. Okay. Dus... Uh, focus je op dit of dit. Ja. En dat is een punt voor haar. Dus uh, dat is even om aan te geven dat ze echt bloed en bloedfanatiek bloed, is. Bloed, fanatiek. Ja, is. absoluut. Leuk ja. om te horen. Erwin, uh, ik hoorde van, uh, van Jason dat hij al uh, naar uh, Spanje is uitgewaaierd. En dat hij zelfs zich voor kan stellen naar de toekomst in de basketbal. <coughs> Hoe is dat voor Lexi? Is er ook voor de vrouwencompetitie nou, buitenlands werk? Uh, ja, juist. Uh, maar basketbal in Nederland, ja, dat... Op een gegeven moment dan, uh, dan is het klaar, dan kunnen ze niet verder. Okay. En dan ligt uh, Spanje, Griekenland, dat zijn landen waar je, waar je verder kan. Maar goed, ik zeg, laten we eerst maar eens even dit jaar bekijken. Kijken hoe ver ze groeit in het landelijke in Nederland. Zit hier een jongen dus, uh, tegenover mij van 14? Hoe oud is Lexi? Lexi uh, is 14. Ook 14. Dus ja, leeftijdgenoten kennen elkaar ja. dus denk ik ook. Ja. Nou, als zij wakker wordt wil je haar zeggen dat, uh, dat we haar erg hebben gemist deze ochtend. Maar dat je haar goed hebt vertegenwoordigd en heel veel beterschap met de vinger. Nou ja, wij zijn, ik, uh, <laughs> ik, ben, uh, ik ben nu helemaal basketball geworden. Waardoor ik gisteravond nee. laatst zelfs de, uh, ja, de rolstoelbasketballers ja, ja. Heb, heb proberen te bekijken. Ja. Dus uh, ik wens jullie nog een hele fijne vakantie dank je. Maar weet je wat met basketbal is? Dat nou. ze we allemaal. Um, iedereen is geslaafd aan hetzelfde spelletje. En dat maakt leeftijd niet uit. Want iedereen begrijpt het basketbal als ze kunnen ballen. Oké. Okay. En, en weet je wat nog even het leuke is? Nou. Ik zit op Ibiza en iemand die jarenlang op Ibiza woont, dat is een van de grootste basketballers van Nederland uh, geweest. En daar zit ik nu mee. En Robert kent hem waarschijnlijk wel. Dat is Hans van Staveren. En die heeft jarenlang gespeeld in, in Haarlem, in Amsterdam. Waar heb je allemaal gespeeld, Hans? Nee, Kinzo. oh ja, Kinzo heb je ook nog gespeeld. Misschien kent Robertje wel en anders slaiden geschiedenisboeken er maar op open. Robert en, zit uh, te knikken en te denken, ik zie zijn hersens draaien. Hans van Staveren, zoek hem maar op. Ja, nee, dat zal ik doen. Gigantische schot had hij, gigantische schot. Nou, groet Hans ook van ons en uh, ik weet nou, niet of hij nog een de... beetje actief is, maar laat hij het even ben voordoen de... aan Hij is <laughs> een hij is bang voor zijn handen. Want als het okay. gebeurt en je bent een basketballen, dan. Uh, ja. Okay. Voorzichtig gaan. Ja, Fijne Vindelijk, vakantie Vindelijk. verder. En, en groeten Dankjewel. aan Lexi. En groeten aan Robert en, je en uh, Jason. Ze horen je. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Okay. Bye bye. Bye bye. Doeg. Doeg. What I feel En die heeft dit nummer erover geschreven. En uh, wij kijken weer eventjes een andere kant op. Want we gaan uh, van uh, de... Vader van Lexie, Erwin. Daar hebben we net een gesprek mee gehad. Erwin Ketman. En uh, we gaan nu weer gezellig terug naar de tafel. Waar we nog steeds zitten met uh, Jason Mettes. En Robert de Pierik. En uh, Beppi. Ja. Beppi die gaat weer een gezellig. En die en heeft allerlei er, vragen. He, die ja, ik veel zit uren, natuurlijk he? door te piekeren. Want ik ben wel heel blij dat, dat Robert dan tegenover me zit. Die de talenten eruit pikt. Uh, maar we verliezen ze ook. We verliezen ze ook. En dat is natuurlijk, we zijn trots. Hij, hij gaat op hoger niveau. Wat, wat, zou, wat zou er in Zandvoort nou moeten gebeuren om mensen hier langer te houden? Nou, op het moment dat wij onze talenten langer willen houden. Dat betekent dat we ook meer talenten hier naartoe moeten halen. Moeten uh, je halen, hebt ook. per baasbalteam, als je het hebt over een topteam. Dan zitten er in een topteam zitten 10 tot 12 basketballers. Uh, ja, je hebt echt acht topbaasballers nodig, zeg maar... dat je echt um, vijf toppers nodig hebt... om mee te kunnen draaien in een topcompetitie. Uh, ik denk eigenlijk liever zeven of acht. Um, maar dan moet je dus wel die toptalent hier hebben. En op dit moment is het eigenlijk zo... dat uh, baasbal is natuurlijk niet een hele grote uh, sport in uh, Nederland... Nee. waardoor de meeste jongeren kiezen in Nederland... voor voetbal, hockey, tennis... Uh, andere uh, sporten dan baasbal. Dus in een klein dorp als Zandvoort... met ongeveer 18.000 inwoners... Ja, hebben we per leeftijd, dus per team. Hebben we meestal twee of drie talenten, waarvan er eentje waarschijnlijk echt een toptalent is. Mm -hmm. Dat is net even te weinig om ook echt in een topsportcompetitie mee te gaan draaien. Ja, ja, ja. Uh, wil je die talenten van buitenaf gaan aantrekken, dus dat zou kunnen, maar dan merken ze dat clubs uit bijvoorbeeld Haarlem, uh, Zwanenburg... Uh, uit Hoofddorp, Amsterdam, dat die al eerder al die talenten weghalen. Ja. Waardoor onze geïsoleerde ligging het iets moeilijker maakt om die. Uh, om ze hier naartoe te krijgen, naar het dorp. Um, er is wel een ander plan. Dat is uh, met Jack Kok. Die zit in het bestuur bij uh, de basisschool hier in uh, Zandvoort. Uh, die wil graag... Uh, en dat is nog toekomstmuziek... Uh, uh, bijvoorbeeld elke zaterdagochtend een basisschoolkamp uh, doen. Of de, dus een, uh, dus, dat is een soort basisschooltraining... waarbij iedereen welkom is. Okay. En dat ook voor echt de wat kleine jeugd. Want hij begint basisschool vanaf 9 of 10 jaar eigenlijk pas. Ja. Waar ze bij voetbal beginnen met 5, 6 jaar. Dus... Ja, ja. dus dus alle toptalenten dus die je mogelijk zou kunnen hebben... Die, dus die gaan voetballen... ja die ben je eigenlijk al kwijt. Want die man want die topsport voetbal. De leeftijd die je nu aan uh, zegt dat, zijn, dat moet natuurlijk heel speels gaan. Ja. Ik, ik begrijp dat jullie hier bij Lions ook heel lang... gewoon in het plezier van het spel houden. Maar dan in ene gaat hij naar Haarlem... en daar wordt het een andere sfeer. Hè? Absoluut. Ja. Uh, het plezier is daar natuurlijk belangrijk. Dus want uh, anders kan je het niet uh, volhouden. Maar bij een topsportclub, uh, bij een topsportteam gaat het om prestatie. Ja. En uh, waar wij hier in um, Zandvoort gewoon kunnen kiezen. Dus dat je ook iemand die bijvoorbeeld net begonnen is met basbal, ook een speeltijd geeft in een competitiewedstrijd. Ja. Dat gebeurt daar niet. Dus okay. daar moet je goed genoeg zijn en moet je gewoon een, echt een bijdrage leveren aan het team om ook in de competitiewedstrijd mee te doen. Ben je niet goed genoeg, dan, dan is het gewoon op de bank zitten en dan kom je gewoon niet in de wedstrijd, doe je nog niet mee. Dus dan moet je harder trainen. Ja, ja, Elke ja, ja. training. Die is ook gewoon keihard. Dus het is er niet af en toe een beetje leuk. Het is gewoon hapakee. Gewoon trainen. Doorgaan, doorgaan. Niet Prestatie. piepen. Prestatie zelf uit 1. jezelf halen. Ja. ja. En je hebt straks geloof ik weer training hè? Ja, ik heb om half twaalf uh, training. Half twaalf weer training. Twaalf Dat, twaalf training. Twaalf. Dat zal een groot verschil voor u zijn geweest toen je naar Haarlem ging. Ja. En wat heb je er nou voor nodig om het vol te houden? Gewoon vooral veel plezier moeten erin hebben. Je heen. hele eigen plezier. Ja, en gewoon motivatie om door te gaan en proberen hoger te komen. Want dat wil je echt. Ja. Jij bent echt. Ja. Ben je fanatiek? Ja, heel erg. Oké. Okay. <laughs> <laughs> dus, dus geen sprake van ik gun de tegenstander ook wat. Nee, nee je springt erin. <laughs> wat wil je ons nog vertellen? Wat wil je bijvoorbeeld je leeftijdsgenoten vertellen die, die naar voetballen gaan? Wil je ze aanbevelen? Kijk eens om je heen. Wat. Ja, als je gewoon nu naar, naar voetbal gaat... maar je bent gewoon langer dan je leeftijdsgenoten... Okay. ga gewoon lekker basketballen. Misschien ga je wat beter worden. En als je het dan niet leuk vindt... kan je gewoon terug naar voetbal. Goed, van Je hebt ook Robert al geassisteerd. Ja. Jouw leven is basketbal? Ja. En als je later een, een oudere man bent... dan ben je coach? Ja, ik heb wel... als ik gewoon niet de top kan halen... niet mijn geld kan verdienen met basketbal... ben ik wel gewoon basica coach worden. Je wilt er wel bijblijven. Ja. Je, je hebt er ook echt ideeën over. Ja. Is dat waar je, als je zo getraind wordt, en nu wil je echt fanatiek getraind ook. Je bent zelf ook fanatiek, dus dat matcht nog. Ben je het altijd eens met wat er moet gebeuren? Ja, meestal wel. Doe. Ik heb nu een coach die heeft er wel gewoon veel verstand van. Is gewoon slim. Dus als je dan wat zegt, is het waarschijnlijk wel goed. Dus dan moet je gewoon geloven. Kijk, en dan moet je volgens mij zelf ook een behoorlijk wat verstand van hebben ja. om dit te herkennen. Ja. Leuk, joh. Nou, Jess, ik ben heel blij dat je hier was om ons iets te vertellen over basketbal. Uh, basketbal is nu bij die Olympische Spelen heel erg opgevallen door die drie mannen die bij zo'n basket stonden. Uh, welke drie bedoel je? Of, uh, nou, de, weet drie je die, precies? Die, de drie die nu uh, Olympisch kampioen zijn geworden. Oh, uh, ja, sorry. Uh, ja, uh, ik zat even bij het uh, baasbal gewoon in... Het is een zaal in mijn hoofd. maar ja, uh, Jij hem. bedoelt uh, het 3 tegen 3, -3 ja. natuurlijk, Ja, stom voor mij. Nee, absoluut. Nee, dat was, nee, uh, was um, super mooi En eigenlijk gingen de titelkandidaten... zoals Servië en Litouwen... die gingen tegen andere tegenstanders uit in de kwartfinale en in de halffinale. Waardoor eigenlijk de weg open lag voor Nederland... Uh, ja, dat was fantastisch om te in zien. In hoeverre is dat nou een andere discipline? Ze zijn met z'n drieën, er is maar één zo'n korf. Zo zo ja, uh, het is anders, uh, omdat het gaat nog sneller. Uh, ja. Bij het gewone baas heb je 24 seconden de tijd om je aanval af te ronden. Ja. Bij uh, het 3 tegen 3 maar 12 seconden. Um, ja, en het is nog meer ingericht op snelheid, op gaan, gaan, gaan. En het is uh, superleuk. En ik heb zelfs een keer uh, op een 3 tegen 3 toernooi in 2010 tegen... Werf de Jong gebaasd, wat ook zelf. Dat was super gaaf. Dat was heel mooi. Zeg maar, zo lang bestaat het dus al? Eigenlijk de baasballonbond uit mijn hoofd is in 2009 begonnen met 3 tegen 3 ook eens kampioenschap te doen. In 2010 heb ik meegedaan samen met de andere spelers. Twee uit Zandvoort nog. één uit Haarlem en één uit de Muiden. We hadden echt een heel mooi team. En als je kampioen werd, dan kon je het Europees kampioenschap streetbal doen. Dat was toen in Moskou. Uh, we zijn helaas in de kwartfinale blijven hangen van het kampioenschap. Dus we hadden wel de, de finale dag toen gehaald. Wat te gek. Ja dat, was, ja, dat was heel mooi. Maar het is een fantastische uh, discipline ook. Ja. Ja, die, die... Heb je het gezien? Ja, ik had met mijn vader gekeken. Oké, okay. hoe vond je het? Ik vond het heel leuk. Ik ken de jongens zelf ook. Ik, oh, ja? ik heb één keer met hem getraind samen. Kijk aan. Dus. Zeg maar, jij bent voor gewone klassieke basketbal. Ja, ik vind dat toch wel iets leuker. Iets leuker, ja. ja. Ik denk dat het inderdaad ook meer aan, ja, aan, aan tactiek, of tactiek neerkomt. Hè? Als je zo met zoveel mensen... Ja. Ik heb het gelezen, het bijzonder ingewikkeld. joh. Je moet binnen 24 seconden wel iets hebben gedaan. Hè? Ja. Wel een doelpoging hebben gedaan. Klopt, inderdaad. Ja. Spannend. Dat zit natuurlijk helemaal in je systeem. Daar word je helemaal op getraind. Ja. Want je gaat niet op je secondenwijze lopen kijken. Nee. En als je niks gedaan hebt, dan gaat de bal naar de andere kant. Dan gaat het in de tegenstander, ja. Heel veel spelregels waar je helemaal in ingebed bent. En dat is helemaal jouw, ja, jouw tweede lijf geworden, denk ja. ik. Zoals een mens ook niet meer nadenkt als hij auto rijdt, stel ik me zo voor. Ja, zoiets ja. Helemaal te gek. Nou, jij gaat straks trainen. Ja. Ik wens je een hele fijne dag. Ik wens Dankjewel. je een prachtige carrière. We gaan je in de gaten houden. Is goed. En uh, ja, ik kan Robert alleen maar wensen dat hij straks weer wat ruimte krijgt... Om weer te gaan coachen. Want dat is natuurlijk ook bijzonder belangrijk... dat je ze eruit ligt. Uh, absoluut waar. Uh, ik vind het ook echt een deel. Dus dat je als je een toptalent hebt... dat je die ook de optie biedt... om uh, die ja. kost voor te gaan bedrijven. En uh, dan moet dus wel alles daarvoor passend zijn. Dus uh, iedereen moet dan daaraan mee willen helpen. Maar dat die optie in ieder geval er is. Ik vind het heel belangrijk. En het zou natuurlijk helemaal het mooiste zijn... als we natuurlijk die optie gaan bieden ooit... Ja. Bij de basissieclub hier in de Sandford, Bij de Lions. Dat zijn natuurlijk het allermooiste zijn. Ja. Ja. En daar blijf je wel bij betrokken denk ik op de achtergrond. Absoluut. Ja, ik, ben op de, ik, uh, ik ben of op de voorgrond uh, betrokken bij de baasbalclub hier in het dorp. Of okay. op de achtergrond. Doe ik altijd nog iets inderdaad. klopt nou allemaal. Iedereen die luistert en ook in de gemeenteraad. Hebben wij toch een, een, een wethouder voor sport? Die zo. hebben wij ja. ja. Wie, wie is het? Uh, achter een weet ik niet. Maar volgens mij zijn voornaam is Joop. Lastigend. Oh, Lars oh, oh, sorry. Nee, dat is Lars. is het Lars Carré? Uh, oh ja, ja natuurlijk. Je ja. heeft ook die linkjes Lars voor de Sorry, ja. die er Nee, die zal een poosje weg. Uh, nou, Moet je nagaan. Ik heb ook een tijdje niks meer gedaan. Dus, oh. dan, dus uh, <laughs> ik ben door de mand gevallen. Maar ik mag, ik mag hopen dat Lars luistert. Er is wat te doen. Er is zeker wat te doen. En uh, als uh, Zandvoorters mogen we gewoon bijzonder trots zijn. Dat, uh, dat we ook op basketbalgebied zulke talentvolle jongeren hebben. Nou, hè? Die zo keihard werken aan hun toekomst uh, in die sport. En uh, uh, ja, dat in de, ik vind gewoon... dat mogen we best wel wat aandacht ik, aan besteden, op zijn minst. op 18.000 uh, bewoners, potverdorie. Ja, ja. ja, want uh, we hebben nog wel meer talentvolle uh, uh, jongeren... hier ja. in Zandvoort wonen, op, op allerlei sportgebieden. Maar over het basketbal hoor je over het algemeen niet zoveel. En ik ben blij dat we nu eventjes op ons gemak... Uh, lekker met Jason hebben kunnen praten erover. En met Robert die ons van alles heeft uitgelegd. En natuurlijk Erwin die ons verteld heeft over zijn dochter Lexi. Ja. Fantastisch, fantastisch. Ik ben zo trots op die mensen. Echt waar. Nou, dol. He? Jij toch ook bedankt dat jij, uh, dat jij hier de aandacht op hebt gevestigd vandaag. Ik heb het alleen maar uit mogen voeren, <laughs> heel veel Nou, het was, het was een tip van zijn tante hoor. Marijke, Marijke, die had mij erop gewezen. Die zei, god joh, zou, je, zou je dat niet leuk vinden om eens een keer uh, uh, het over het basketbal uh, te hebben. En over Jason, want die gaat zo lekker. En toen heeft ze me er van alles over verteld. En toen dacht ik, ja, natuurlijk moeten we het daarover hebben. Dus Marijke, dank je wel. Dankzij jou zitten deze twee bijzondere mannen hier. We gaan, uh, succes mannen Ja dankjewel. succes en dank je wel Voor jullie aanwezigheid En uh, alle goeds uh, Jason En ik hoop dat, uh, inderdaad dat Robert Toch weer uh, uh, tijd gaat vinden Om oh. coachen, het jeugdcoachen Op zich te nemen um, Vooral ook omdat ik dan gezellig Weer eens even langs kan komen Vond ik ook altijd leuk <laughs> We gaan uh, luisteren naar een uh, nummer dat heet Jongensdroom van Fokke Imptor. ik weet bij God niet meer waarom ik het heb uitgekozen. Misschien sla ik helemaal de plank mis. Nou, jongensdroom. Maar, de ja, wat de droom ja, die heet. titel, die titel ja. die klopt wel, maar ik weet niet wat het ja. nummer is. Nou, oh, ik ga me aanzetten. Ja. We zien het wel. Goed gedaan. Ik wil nog goed. Ik was een jongetje, van een jaar of acht, ik zat op school, achter in de klas. Vaak in gedachten bij mijn vader op de kotter, vaarweg op zee, al aan het vissen of naar stoom. Kon ik maar mee, die gedachte, die droom Het liep me niet los, ik mocht één keer met een me mee Ik was gelijk verkocht, mijn grote vuurbeeld. Heel mijn auto's voor ogen doe je best waar ik aarde En volg je dromen, ik ging op de visserijschool Het was een hele beeld, maar ik zette het duur En ging ervoor, mijn jongensdroom kwam uit Voel de wind, duur mijn oren Ik voel de golven op en Het is de geur van het zoute water Het is de vrijheid van de zee. Ik ben zo gelukkig ik ben vrij, ik ben een visserman op zee. Een droom die uitkomt voor mij. De eerste week aan er ging een bar voor mijn heup. Dag in dag uit te vissen, en ik genuit mijn volle teug. De vangsten waren goed bij elke trek vallen net. Ruimen voor mijn kist en vis en amperteet om te eten. Net en allen, weer en zie, strippen aan de bak. Eet, slapen, wat nog minder dan ik nodig had. En als we het einde van een week weer op eeuwen konden stomen met ruim voor vis. Dat we goed konden verkopen, Dan kreeg ik een besef, waar een reke zeer op zie. Ik was gelukkig, ik had een prachtig leven. Ik voel de wind, duur mijn oren, ik voel de golven op en neer. Het is de geur van het zoute water, het is de vrijheid van de ziel. Ik ben zo gelukkig, ik ben vrij, ik ben een visserman op zee, Een droom die koopt. Het was een mooie tijd, maar de tijden worden angst. De early wordt duurder en ook nog minder vangsten Onze visgroep wordt al minder Maar we hebben er precies een gooien stieren op de bomen en ongemaals een vis moet mee. De pulskort eraf, nog een klap in ons gezicht Wanneer zouden we stoppen Net te vissen nog wel nut? Want de regels worden maar, onze vrijhoud wordt al minder De droom die ik had, is vooral nog overleefd. Ik kijk me wel aan, nee we zullen het niet begrepen Maar we houden op. we komen hier door Verliezen is achter ons. Een boel meer maakt de toekomst goed voor ogen, maar nou de katten voor de kaan. En dan stond ik met mijn zoonje. Bij een vissersmonument stond een naam die mijn zoontje nooit had herkend. Mijn vader, hij was een visserman in Art en Nieren, hij was een vuurbeeld voor mij, maar hij is op zee, een blief. Een besef, een gemis. Even moet ik slikken, onze katten, ons bedrijf. Mijn vader er een en hij vol een kneep in mijn naam. Ik kiet mijn zoontje aan en hij zegt in vol overtuiging: Vader, er als ik groot ben. Borik Visserman. Ja, Jonge Stroom met uh, Fokke Imt Prachtig verhaaltje heeft hij ervan gemaakt. En, uh, wij gaan, uh, ik ga u vertellen dat wij uh, het laatste nummer gaan spelen van dit uur. Het is voorbij gevlogen. Uh, ik heb vol bewondering geluisterd uh, naar Jason Mattes. Uh, die zijn zinnen heeft gezet op een toekomst vol met basketbal. Uh, die ontsproten is uh, bij Robert. Zijn vroegere coach van basketbalvereniging de Lions. En met z'n tweeën houden ze nog gezellig contact met elkaar. En we hebben natuurlijk uh, prachtige uh, verhalen gehoord over Lexi Ketman. Er zijn nog meer uh, jongeren die uh, via het basketbal uh, best wel aan het groeien zijn in Zandvoort. Maar uh, wij gaan uh, nu verder straks met het tweede uur. In dat tweede uur hebben we ook een uh, talent. Uh, een groot talent mag ik wel zeggen. Een vrouw die haar uh, toekomst had gezet op uh, acteren. Maar toch uh, gekanteld is. En zij heeft een uh, mooie gedichtenbundel geschreven. En daar komt ze ons straks over vertellen. Uh, we gaan uh, eruit met Louis Jordan met Let The Good Times Roll. Ja.